6.9 CFM It's not on you you ought to be alone by anyone It's not on you you ought to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone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 No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will not do what you want to. Why can't this crazy love be more?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 De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Duitse schrijfster Herta Müller. Dat heeft de Zweedse Academie in Stockholm bekendgemaakt. De 56-jarige Müller werd geboren in Roemenië als lid van de Duitsstalige Gemeenschap. Ze schrijft romans, poëzie en essays onder meer over het Roemenië onder Ceausescu. Haar debutroman Niederungen uit 1982 werd in Roemenië gecensureerd. Omdat ze kritisch was over het Roemeense bewind... werd ze jarenlang lastiggevallen door de geheime dienst. Müller krijgt de Nobelprijs uitgereikt op 10 december. Jan Marijnissen sluit niet uit dat hij in de toekomst weer fractievoorzitter van de SP wordt... In een interview met het blad Binnenlands Bestuur zegt Marijnese: als er een beroep op mij wordt gedaan, dan ben ik er natuurlijk. Toch acht Marijnese de kans buitengewoon klein... dat hij zich bij de komende verkiezingen kandidaat stelt. Hij deed vorig jaar om gezondheidsreden een stapje terug... en is nu alleen nog Kamerlid. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is een monument onthuld voor de 300.000 Joden en Zigeuners die daar tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. President Basescu noemt het de plicht van Roemenië om de genocide te erkennen en de slachtoffers te eren. Bij de ceremonie waren ook overlevenden aanwezig. De communisten hebben de rol van Roemenië in de Holocaust altijd genegeerd. En ook na de val van het communisme begin jaren 90 bleef het stil. Pas sinds 2004 is dit beeld geleidelijk gecorrigeerd. Een paar honderd apothekers hebben gedemonstreerd op het plein bij de Tweede Kamer. Ze willen een hogere vergoeding per verstrekt medicijn. Ze mogen nu alleen nog de goedkoopste variant van een geneesmiddel leveren. De apothekers zijn bang dat ze failliet gaan of dat ze personeel moeten ontslaan. Minister Klink weigert de vergoeding te verhogen. Het weer, droog en geregeld zon, middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Morgen eerst mist, daarna opnieuw zonnig.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 Everything I see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 vast weg. One that you can't see if I